4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wikileaks-oprichter Julian Assange gaat zich kandidaat stellen... voor een zetel in de Australische Senaat. Dat meldt Wikileaks op Twitter. In het bericht staat dat Assange zich, ondanks zijn gevangenschap... kandidaat kan stellen en dat hij dat ook gaat doen. Voor welke staat is nog niet bekend. Dat wordt volgens Wikileaks op een geschikt moment bekendgemaakt. De 40-jarige Assange is geboren in de Australische deelstaat Queensland... maar heeft nu huisarrest in Engeland. Hij zit daar vast omdat hij in Zweden wordt verdacht van verkrachting. Wikileaks wil ook direct de strijd aanbinden met de Australische premier Julia Gillard. Zij kan in haar eigen district een tegenkandidaat van Wikileaks verwachten. De Australische verkiezingen worden uiterlijk in november 2013 gehouden. PVV-Kamerlid Brinkman vindt dat de partijleider van de PVV... voortaan moet worden gekozen, net als bij de PvdA. In het radioprogramma Avondspits zei hij... dat het goed is als er discussie is over het partijleiderschap. Op de vraag of hij zichzelf kandidaat zal stellen, antwoordde Brinkman ja. Dat leidde tot berichten dat hij partijleider wil worden. Later schreef Brinkman op Twitter dat hij de vraag verkeerd had verstaan. Hij bedoelde dat hij weer kandidaat wil zijn voor de Tweede Kamer. Ik heb zeker niet geopperd dat ik voor partijleider wil gaan, schreef hij. Brinkman heeft vaker gepleit voor meer democratie in de PVV. Die voorstellen werden tot nu toe verworpen... door partijleider Wilders en de fractie. Het Holocaustmonument in Berlijn moet opnieuw worden gerepareerd. Het monument bestaat uit een veld met ruim 2700 betonnen blokken. In 380 daarvan zitten scheuren. Bezoekers kunnen worden geraakt door vallende brokstukken. Om de beschadigde blokken heen worden nu stalen banden aangebracht. Ook worden de blokken dagelijks geïnspecteerd. Het holocaustmonument werd geopend in 2005. Drie jaar later kwamen er door de weersomstandigheden al barsten in de blokken. De schade werd toen hersteld met hars. Het weer, plaatselijk kans op mist, minimaal rond 5 graden. Overdag in het oosten nog wat zon, verder veel bewolking, later op de dag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending. op zaterdag 17 maart 2012. Het was de dag in 2008 waarop Ed leeflang overleed. De dichter, leraar en minstreel Ed Leeflang. Hij werd geboren in 1929. Debuteerde in 1979 als dichter met de poëziebundel De Hazen en Andere Gedichten. Waarvoor hij de Jan Kampertprijs kreeg. In een aflevering van Een Leven Lang was Leo Siepe in gesprek met hem over het dichterschap. Zijn achtergrond, zijn opleiding, het leraarschap en de liefde voor de natuur en de muziek. Ed Leeflang was 78 jaar toen hij vier jaar geleden overleed. We gaan nu terug naar een moment dat hij er nog was. Het is december 1993. Leo Siepe en Ed Leeflang in deze bijdrage van de NOS. Luistert u naar Een Leven Lang. Klare, wat heeft er uw hartje verlept? Dat het verdriet in vrolijkheid schept En altijd even benepend verdort Gelijk een bloempje dat douwetje schort Krielt het van vrijers dan niet om je deur Moog je niet gaan te kust en te keur, en doe je niet branden en blaken en braan, al waart u op lust een lonkje te slaan. Anders en speelt het windetje niet op elze takken en leuterig griet als lustigjes, lustigjes, lustigjes gaat, het water daar tegen het walletje slaat. Zie openhartige een hartige bloemetjes staan, die u tot alle blijgeestigheid eraan. Ook het zonnetje wenst u wel beter te moe en werpt u een liefelijk ogenlijn toe. Maar zo ze niet door al hun vermaan. Steken met vreugde uw zinnetjes aan. Zo zult gij maken aan schreiende bron. De bomen, de bloemen, de zuivere zon. Meneer Leefland, wat voor lied was dit? Dit is een uh, gedicht van Hoofd. Het heet Klare wat heeft er uw hartje verlept? En het gaat over de melancholie van de vrouw. U had eigenlijk Troebedoe moeten worden. Ja, een beetje misschien. Dat is een, een kant in me die er, die er een beetje bij hangt. Hè. Maar... In die tijd van de 17e, 18e eeuw had hij ongetwijfeld... in plaats van dichter, leraar, troebedoeer geworden? Ja, ik zou dan een beter instrument moeten bespelen nog. Dat, het is nu een beetje... Ja, een beetje amateuristisch allemaal nog. Maar uh, ik zou graag uh, betere muziek maken. Zingen gaat wel, maar uh, de muziek kan beter. Meestal uh, zing ik ook samen met een vriend die erg goed harmonica en viool speelt met Willem Schot. Dan uh, kan ik beter uit de voeten. Dit was dus een beetje een, uh, nou ja, tussen de schuifdeuren voor de gezelligheid. Het leeflang bewoont een klein huis in de rivierenbuurt van Amsterdam. De woning is sober ingericht. Geen planten en bloemen. Op de secretaire in de hoek een waaier aan papieren en twee getekende portretten van de schrijver Gerrit Komrij. Aan de muren hangt beeldende kunst van onder meer de schilder Theodame. Een citer, het instrument waarop u zojuist het leeflang hoorde spelen, wordt voorzichtig tegen de wand gezet. Het interieur van de woning ademt de geest van renaissance. Een tijdperk dat leeflang bijzonder aanspreekt. Ik houd erg van kunst, ook, ook in de schilderkunst... waarin sprake is van een uh, intimiteit, maar ook van een grote spanning. Een, een schilder als vermeer, dat is voor mij een heel groot kunstenaar... door de eenvoud enerzijds en de... De diepte en de schoonheid. Uh, anderzijds, het, het, het, ja, het, het zijn een beetje klungelige omschrijvingen eigenlijk. Maar um, ik hou erg van de 17e eeuwse kunst. Het leeflang drentelt tussen de kamer en suite en de keuken. Een kleine gestalte met een warrige haardos... De dichter biedt vlierbloesemlimonade aan of als alternatief koffie. Op de tafel, waaraan interviewer Leo Siepe plaatsneemt... liggen de dichtbundels van de auteur uitgestald. De hazen en andere gedichten. Bewoond als ik ben. Op Pennewips plek. Bezoek aan het vrachtschip. En zijn laatste bundel, laten Zwemmer. Pas op 50-jarige leeftijd debuteerde leeflang met poëzie. Hij werkte in stilte als leraar Nederlands... In zijn jeugd in Amsterdam, de stad waar hij in 1929 ter wereld kwam... werd de basis gelegd voor zijn latere dichterschap. Als kind was ik een, een kind dat graag buiten speelde. En ik was een kind dat graag las. Ik uh, lag op zolder, vaak met een heel dik geschiedenisboek... waar ik niets van begreep, maar waar prachtige platen in stonden. En ik was een lezer... Ja, was echt uh, een kind met veel belangstelling voor lezen en taal. Uh -huh. Uw moeder stierf toen u twaalf was. Drie ja. jaar later bent u gaan dichten voor uzelf wellicht. Maar u bent wel uh, gedichten gaan schrijven. Heeft het een met het ander te maken? Nee, denk het niet. Ik schreef al als kind van acht gedichten. Uh... Dat was heel normaal op een Montessori-school... waar ik op zat, De kind zich vrij kon uiten. En je las versjes, Nou, dan ging je zelf ook versjes schrijven. Dus, nee hoor, dat, is, dat heeft geen verband met elkaar. Uh -huh. nee. Wij waren van zeer eenvoudige afkomst. Het was geen geleerdheid. Mijn ouders hadden niet meer dan lagere school. Maar wel een culturele belangstelling. Ja. Dat wel. En Waren er ook boeken in huis? Ja. Behalve geschiedenisboeken? Zo jawel, zo. Ja. jawel. Ja ze waren geabonneerd op de Nobelreeks herinner ik me dat was een uh, een reeks met sociaal bewogen romans en zo soort... van Jan Mens ja van Mens en van, van Randwijk ik herinner me een boek Burgers in nood ging over de werkeloosheid. ja ja niet veel boeken waren er in huis nee dat kan ik niet zeggen maar ik kwam toen uh, mijn moeder overleden was in een milieu met, met een schoolvriendje. En daar, daar vond ik ook dichters. Adema van Scheltema, dat was een rood milieu. Jeff Last en Nico van Zuchtelen, die ik daar wel eens ontmoet heb zelfs. En uh, dat heeft ook een invloed op mij gehad. Ik ben eigenlijk door allerlei uh, invloeden heen gegaan in mijn uh, bestaan. Ik kwam uit een apolitiek milieu. Uh, uh, raakte toen in dit rode milieu. Ben gek genoeg op een christelijk lyceum beland, waar ik opeens met uh, het reformatorische uh, in aanraking kwam. En ik heb later ook nog gestudeerd op een katholieke uh, opleiding. Dus ik, uh, ja, ik ben door de verzuiling niet uh, getroffen. Nee. U schrijft over uw moeder enkele gedichten in de bundels. En u heeft één gedicht over het sterven van uw vader opgenomen. 1975 heet het. Ja. het ja. Een heel ontroerend gedicht. Zou u dat wel eens willen voorlezen? 1975. Bij bodemloos gehoest werd je hoogmoedig en vroeg, hoe gaat het met me? Ik moest. Papa, het gaat niet goed. Je knikte moe en fluisterde. Er valt niets meer te doen, ze zoeken het maar uit. Ik zei, je hebt me de ruimte gegeven en hoe dan ook tot wat ik ben opgevoed. Je keek me, en zo was je niet, onverbiddelijk aan. En met die heze stem niks. Alles heb je zelf gedaan. Geef me mijn gebit. Uit een wit, niervormig bakje vol slijm moet het gevist. Een stukje dood wil je terug. Je glimlacht grimmig als het weer zit. Je ligt mij zwijgend aanziend verder op je rug. Ik vind je nooit meer bang en nooit meer klein. Ik denk, zo sterk moet hij blijven. Laat hij toch zo vernietigd worden. Vlug. Dit gedicht gaat over de dood van uw vader, het sterfbed van uw vader. U zegt daarin: ik zei... U hebt me de ruimte gegeven. Ja, dat is ook zo. Toen ik uh, in 1945 ontdekte dat ik niet op een wiskunde-HBS thuishoorde... maar een gymnasiumopleiding wilde doen... zei ik tegen mijn vader... Uh, ik wil graag omzwaaien naar een lyceum en een gymnasiumopleiding doen. Toen zei hij, goed jongen, dat moet je doen. Het kostte hem geld, want het was een school waar schoolgeld... Uh, betaald werd. Dat was het Christelijk Licee in Haarlem... waar Moelisch ook op gezeten heeft. En um, waar ik buitengewoon gelukkige tijd uh, heb gehad... echt een gelukkige schooltijd. Ik denk ook dat het mijn uh, liefde voor het onderwijs... heel erg heeft gestimuleerd. En dat vond hij goed en hij betaalde dat uh, schoolgeld ook... hoewel wij helemaal niet rijk waren. Nee. En daar ben ik hem altijd dankbaar voor gebleven... Dus beschrijven hoe u als jongen van 15 door het leven ging? Ja, nou. Ik zat, ik zat op een gymnasium en. Uh, en las veel en praatte. En had toevallig een, een, een, een, met andere jongens. Uh, die ook erg in poëzie geïnteresseerd waren. Een, een goed contact. We hadden een erg leuke klas. We gingen. Met z'n allen naar de, altijd, elk jaar naar de matthäus in Naarden. En, um, nou ja, je was verliefd natuurlijk op meisjes uit je klas. Ik had een heel eigenaardige positie. Ik was de enige niet-christen op een christelijke school, zeg maar. En in een christelijke klas. En dat, het was in zekere zin ook wel een, uh, ja, een beetje een bevoorrechte positie. Want iedereen... Uh, ...bekommerde zich toch enigszins om je zielenheil. Um, nou, verder was ik denk ik een romantische, onpraktische jongen... En, uh, ...met weinig zin voor realiteit. Ik uh, liep een beetje aan poëzie te doen... ...en projecteerde allerlei uh, gevoelens... En, uh, en, en, ...en denkbeelden van anderen in mijn eigen bestaan. Wat je dus uh, verliteratuurluurt noemt, hè. Ja. Leven met de taal. Ja, Dan ben je later met... gaan haten. Ja, ja, omdat, ik, omdat, ja omdat, ik, omdat ik ben gaan zien... dat, dat het in het leven toch uh, ook nog om andere dingen gaat. En omdat ik uh, uh, heb ingezien dat, je, uh, dat de dingen serieus genomen moeten worden. Hè? Dat je niet moet wegvluchten in een literaire uh, verbeeldingswereld... maar dat er... Nou, ik heb het later gezien als een soort gevaar. Die, uh, die hele uh, literaire houding. Ja. Maar waarom dan? Wat voor gevaar? Nou, omdat het, je, omdat het je afleidt van de dingen die van wezenlijk belang zijn... en die, die, die heel concreet zijn ook. Je, je, je, je kunt een zwever worden hè, als je niet uitkijkt. Maar is dat negatief? Ik vind een zwever, dat vind ik negatief, ja. Ja. Rainer maria Rielke was een zweven, een, een droom. Nou, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik zal me niet verstouten om een oordeel over Rielke te vellen. Bedoel, ik bedoel... Zijn leven was een doorlopende... Ja, ja je hebt mensen die, die uh, eigenen zich de wereld van de geest en de kunst toe. En. en, en, en uh, en vinden dat daar hun taak ligt... en offeren alles op om zich daar aan te wijden. en Blijkbaar ben ik niet zo iemand, want ik heb uh, gewoon mijn hele leven gewerkt... en daarbij ook poëzie geschreven. Ja. Dus in... U werkte als leraar, als docent op een pedagogische academie. U nou. was leraar Nederlands. Maar u heeft nooit overwogen toen aanvankelijk... om te kiezen als een bohemien voor poëzie voor een dichterschap... Nee, ik gedroeg mij als jongen van 16, 17 al een beetje bohemia-achtig. Ik droeg een, uh, een Franse barret, een barret basque. Nou, dat deed ook niemand. Dus ik had wel iets, uh, iets excentrieks. Mijn haren waren ook net ietsje langer dan van mijn klasgenoten. Maar nee, ik had niet de illusie dat ik van mijn pen zou kunnen leven. Ik heb dus nooit kennelijk zo'n vertrouwen gehad in mijn literair talent. Dat ik... Uh, dacht, daar ga ik van bestaan. Uh, het is misschien een, een, een, toch intuïtief een soort zelfkennis... dat je niet je moet gaan storten in het produceren van, uh, van literatuur. Maar misschien was die drang ook niet groot genoeg om dat te doen. Nee. Wat waren uw poëtische voorbeelden in die tijd... als puber van 16, 17 jaar? Mijn grote god was Marsman. Uh, Marsman en zijn vitalisme. Ik denk uh, dat het vitalisme van Marsman ook uh, een, een soort religieuze uh, kant had. Ik leef natuurlijk in een, uh, in een wereld waarin iedereen een religie had. Of, of iedereen, althans uh, mijn klasgenoten allemaal. En ik had een soort alternatieve religie en dat was het vitalisme. Dat een... Uh, verheerlijking van het leven inhield. Een, een uh, verheerlijking van de hartstocht ook. Een verheerlijking ook van een zekere rigoureusheid. Hè? Van, uh, je moest je bevrijden van, uh, van, je, uh, van je eigen pijn. En je moest uh, een, een groots en meeslepend wil ik leven. Hè? Dat, dat ideaal. Dat deed ik natuurlijk niet. Maar <laughs> ik uh, vond wel dat het moest. En uh, ja, dat maakte een geweldige indruk op mij. Maar ik heb mij later dus. Ja, dan, uh, dan ga je ontdekken dat de soep toch niet zo heet wordt gegeten. als ze uh, wordt opgediend. Maar u, u droeg die ideeën wel uit? Met de, nou, de grootste, ik, leven, nou dat... ik droeg ze uit. Ja, wat is uitdragen? Ik, uh, ik las. Ik, ik kreeg van mijn leraar destijds gelegenheid om mijn liefde voor Marsman in de klas duidelijk te maken. Ik schreef er ook over... in mijn opstellen en ik... Uh, ja, ik, tegen wie dat horen wilde... Uh, liet ik van mijn bewondering wel... Uh, die liet ik wel blijken, maar... je kan niet zeggen dat ik een... Uh, een zendeling was van het vitalisme. Nee, dat ja. noem ik nee, niet. Ik heb vier banen gehad in, in mijn leven, in het onderwijs. Ik, uh, via de spoedcursus, want die was er. Er was een geboortegolf in Nederland in, uh, in uh, 55, 56, zeg maar. En uh, toen heb ik in een jaar uh, een bevoegdheid voor het lager onderwijs gehaald. Ik ben in Amsterdam een jaar voor een uh, klas met uh, kinderen van een jaar of negen gestaan waar ik buitengewoon uh, heerlijke herinneringen aan heb. Met kinderen ook hele mooie dingen gedaan, geschreven ook. Um, toen ben ik uh, beland op een bijzonder leuke opleiding... voor kleuterleiders en, uh, in Leiden. Uh, de, de Haanstra school, de Haanstra kweekschool... waar ook Hots over geschreven heeft, omdat zijn moeder daar... ...leerlingen van geweest is. En daarna ben ik naar Zeeland verhuisd. Dan ben ik twaalf uh, jaar uh, ben ik, uh, op een uh, Zeeuws Lyceum in Zierikzee... ...op het professor Zeeman Lyceum gaan lesgeven. Daar ben ik ook nog conrector van geweest. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan. In mijn laatste vijftien jaar zeg maar heb ik uh, op de Pedagogische Academie van, uh, van Amsterdam gewerkt... Dat, uh, ja, ik heb altijd vreselijk geboft met mijn, uh, met mijn betrekking. Ik heb het overal uh, erg leuk gevonden. Maar vooral in die laatste betrekking, daar heb ik ook weer heel veel aan beleefd. En die Leidse tijd, dat, dat was ook een, was een buitengewoon fantasievolle school... waar alles kon, waar je de school een week plat kon gaan leggen... om aan allerlei kunstzinnige dingen te doen, toneelstukken te schrijven... En, uh, ja muziek te maken. Ja. Enfin, ja. Nu staat het onderwijs in het brandpunt van de belangstelling. Ja. Er is veel beweging in dat gebied. Ja. Schaalvergroting, fusies. Ja. Het onderwijs toen en nu, heeft u daar nog enig zicht op? En wat zijn de voor- en nadelen? Nou, ik ben niet een autoriteit om daarover te praten. Ik heb de indruk dat, uh, dat scholen vroeger intiemer waren. En uh, ik... Ben van die pedagogische, ik ben met de fut gegaan en toen braken al die fusies uit uh, voor het uh, hoger onderwijs. Dat heb ik net mee, niet meer meegemaakt en ik ben er ook wel blij om. Ik, ik, heb, ik heb niet het gevoel dat al die schaalvergroting zo gunstig is. Nee, ik, ik ben zelfs van mening dat de mammoetwet niet zo'n vreselijk gunstige wet is geweest in allerlei opzichten. Uh, al die vakkenpakketten betekenen dat, uh, dat je van een hele losse, mobiele groepen hebt en dat het klasseverband wordt verbroken. Uh, het, uh, leerlingen elkaar vaak maar een paar keer in de week nog zien. In, bij Nederlands, of bij Engels. Een les die ze uh, allemaal moeten volgen. Maar dat dat betekent dat er eigenlijk geen, geen echte groep ontstaat en dat dat voor bepaalde vormen van onderwijs een groot nadeel is. Bijvoorbeeld voor het literatuuronderwijs. Waar je toch een, een, een soort binding met, met een groep moet hebben... met een klas, om poëzie te behandelen. Dingen die, die wat, ja, wat intiemer liggen. Waar je een goed vertrouwen tussen leer en, en leerlingen moet hebben. En dat eigenlijk niemand zich gerealiseerd heeft... dat dit soort onderwijs... Uh, waar de emoties ook een kans moeten krijgen... Uh, dat dat uh, moeilijker wordt als je de klassen niet bij elkaar laat zitten. Is er een overeenkomst aan te geven tussen uw leraarschap en uw dichterschap? Nou, een overeenkomst niet. Ik, ik, ik ben misschien een van de weinige uh, mensen, dichters... die ooit eens een hele bundel aan het onderwijs heeft gewijd. Ik, uh, ik had die gedichten eigenlijk al klaar toen ik me debuteerde met De Hazen en andere gedichten... Uh, maar ik wou met die bundel niet debuteren. Ik dacht, dan zit ik voor eeuwig vast aan die... Uh, dat is de dichter van het onderwijs. Dus pas mijn derde bundel ging over het onderwijs. En ja, ik was op vele manieren betrokken met het onderwijs. Om te beginnen heeft iedere Nederlander zelf onderwijs gehad. Dus er zitten kinderherinneringen in... Maar er zitten ook veel situaties in uh, die ik heb gezien of gevoeld of ervaren. Uh, omdat ik mijn studenten ging begeleiden in, uh, in, in scholen. En je kwam dus met allerlei onderwijsstijlen. En allerlei soorten uh, onderwijs in aanraking. Uh, die bundel op Pennebibs plek. Die is wel eens een, uh, een kleine sociografie van het grote stadsonderwijs. In de jaren tachtig genoemd. En dat vind ik wel een, een gelukkige typering. Want dat is het ook. Die allerlei... Ja, uh, verschijnselen uit die toch vaak harde uh, maatschappij van de grote stad... die vind je terug in die bundel. Ja. Ik ben zeker iemand die, uh, die altijd... Uh het interessante van, van kennis en het interessante van, van taal... altijd heeft aangeprezen. En van literatuur natuurlijk ook. En het mooie van poëzie. En van Alles wat er op mijn vakgebied te kopen is... dat heb ik altijd verkocht met de ijver van een, van een uh, enthousiaste winkelier. Ja, zeker. Natuurlijk. Ja. Maar in hoeverre is er dan een overeenkomst aan te geven met uw dichterswerk dan? Nou, ik denk, ik denk dat... Uh, ja, dan komen we weer terug bij het vitalisme. <laughs> dat ik... Ik heb natuurlijk wel een soort levenswil en die, uh, die, die, die klinkt ook door in mijn poëzie. Uh, de, de neiging om ook uh, tragische dingen en rampen in je bestaan, uh, om die toch te willen overleven. die rampen in een mensenleven is een echtscheiding. Een gebeurtenis die ook diepe sporen naliet in het leven van Leeflang. Bovendien kreeg zijn dochter in die periode hersenvliesontsteking, waardoor ze blijvend gehandicapt raakte en opgenomen werd in een inrichting. Over het verdriet en de onmacht die deze gebeurtenissen teweegbracht publiceerde het Leeflang twee dichtbundels. U hoort allereerst het gedicht Onthoud. Ik droog mij af en kom het badhok uit. Naakt sta ik in de gang. Een scherpe ruit van zon blinkt op de vloer. Een platte steven. Ik kan mij met één stap aan boord begeven. Haast zal ik gaan, gezette engel. Onbevederd. Het lichaam bokt. Het moet wel zijn vernederd in zo'n stilte, staande bij de deur... in zeeplucht van eenzelfde geur. Jonger en meer dan zij verdroeg. Tegen mijn tenen schuift de warme boeg. Ik weet niet wat ik varen laat en dan voorgoed. Haar of mijn haat. Ik moet nog ver, de zon had het geduld dat ik vergat. Ik ga in het schip verguld. Meneer Leeflang, dit gedicht staat in uw laatste bundel Later Zwemmer. U schrijft daarin: Ik weet niet wat ik varen laat en dan voeg goed haar of mijn haat. Tegen wie of wat koesterde u een haat? Tegen een vrouw die mij verlaten heeft. En uh, het gedicht gaat over het moment waarop je ontdekt... dat je die haat niet meer koestert. U heeft wel eens gezegd... de eerste twee bundels van uw hand, de haas en andere gedichten... zijn bundels die gaan over verdriet. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Over een scheiding... Ja. Ja. Ja. Ja. Het, is ook een, het zijn ook bundels waar ik langzamerhand wel een afstand toe genomen heb. Ik lees ook zelden meer uit voor. En ja. Ik ben een autobiografische dichter. Ik uh, kan niet veel verzinnen. Ik kan alleen maar schrijven over dingen die ik meegemaakt heb. En, uh, nou ja. Je maakt zulke dingen mee en je schrijft erover. Mm -hmm. hm. Ja. Maar het is een scheiding? Een echtscheiding? scheiding? Het is een echtscheiding, scheiding, ja. En heeft dat u geholpen dan, het schrijven of het neerschrijven van deze emoties? Uh, ik geloof dat het ravi uh, is die ergens zegt. Uh... Wie heeft dat toch bedacht dat je dingen van je af kunt schrijven? Dat kan niet. Althans, ik kan het niet en hij blijkbaar ook niet. Nee, ik denk dat je als schrijvende ontdekt uh, waar je bent... en wat je begrepen hebt en wat je gevoeld hebt. En dat het in zekere zin uh, je doordringt van hoe erg uh, de dingen wel bij je zijn. En misschien niet alleen bij jouzelf. Dus dat van je afschrijven, dat, uh, nee, dat is het niet. Ja. Ik zou eerst zeggen dat je het naar je toeschrijft. Bij het doorlezen van verschillende van uw gedichten... viel me op dat u een soort verlangen oproept. Ik zal één voorbeeld geven. Het gedicht De Dag uit Bewoond als ik ben. En Ineens een verlangen naar een dierbaar moment uit het verleden. Mm -hmm. Ja. Dat zijpelt ook door in andere gedichten van u. Het verlangen. Ja. Nou ja... Dat, dat is ook begrijpelijk, uh, je, je gaat weg uit een situatie, je verlaat iemand of je verlaat elkaar en daar ben je niet 1, 2, 3 uh, mee klaar, althans uh, bij mij is dat niet zo. Dus je houdt een tijd lang, een, een, uh, uh, liggen je wortels toch in datgene waar je uit vandaan komt. En, daar kijk je wel naar terug en daar voel je naar terug. En dat komt dan in poëzie ook wel uh, tot uiting. Uh -huh. Ja, ja. En u heeft dat nu achtergelaten, het, het schrijven over het verlangen? Is over het... Dat, dat verlangen bestaat er altijd. Hè? Ik bedoel, uh, al weet je misschien niet waarnaar, soms. Maar dat verlangen naar iets wat. Uh, geweest is, dat is misschien wel afgenomen. Dat heeft misschien plaats gemaakt voor een. Uh, ja, voor een aanvaarding van de dingen. En uh, daarmee misschien ook zelfs tot een. toch eigenlijk uh, diepere uh, emotionaliteit over die dingen. Uh -huh. Maar ze zijn misschien minder problematisch voor je geworden. Hoewel je. als je van iemand weggegaan bent. met wie. Uh, die je heel erg verbonden hebt gevoeld... dat uh, is toch eigenlijk iets wat nooit overgaat. Ja. Uit het gedicht Lanen schrijft u... Ik heb geen vrouw meer en ik ben te alleen... liefde verregende zo tot oud zeer. Mm -hmm. ja. ja, dat was in die situatie waarin ik dat schreef. Ik bedoel, eens is de vraag of ik, of ik dat soort dingen... nu ooit nog zou publiceren, dat weet ik niet. Ik bedoel, kennelijk uh, welden ze toe op uit mijn gemoed... en heb ik ze ook gepubliceerd. Uh, maar ja, dat was, was zo. Ik, was, uh, ik voelde mij buitengewoon eenzaam en alleen in die tijd. Ja. In uw bundel Bewoond als ik ben... Hmm. onder de titel De Groene linnenkast. Hmm. Het gaat over uw gehandicapte dochter... De eerste zin, lang heb ik niet over haar durven schrijven... uit angst voor één kunstzinnig woord. De toon van die gedichten, hele ontroerende gedichten... zo'n 15 pagina's lang, verschilt in nuance... met de voorgaande gedichten die ook in die bundel staan. Ja. Ja, het zijn, uh... het zijn gedichten die uh... over zoiets ernstigs gaan en... Um... Daar kies je dus een hele sobere vorm voor... en je bent alleen maar bang dat je te veel zal zeggen... of dat je het te sentimenteel zal uh, formuleren. Het heeft mij een grote zelfoverwinning gekost... om deze gedichten te publiceren. En eigenlijk uh, uh, is het een onderwerp waar ik ook niet graag over praat. Maar bent u het met mij eens dat deze gedichten... het dichtst komen bij uw eigen authentieke stem? Nee, dat geloof ik van andere gedichten ook wel. Maar uh, ik, ben, ik ben blij dat het gedichten zijn die door anderen vertrouwd worden. En dat, uh, daar ben ik erg uh, gelukkig om. Ja, ik zou het vreselijk gevonden hebben... als deze gedichten op een of andere manier uh, als onzuiver of... Uh, ja, als ik zeg, sentimenteel of uh, uh, op een andere manier uh, onjuist zou zijn gevonden. Maar waarom is... bent u dan bang dat het onzuiver wordt? Nou, je hebt, uh, als, je, als je iets, iets uh, wat, wat heel dicht aan je hart ligt... en wat je sterk emotioneert, uh, dan uh, heb je gauw... Of goud, wil ik niet zeggen. Maar dan bestaat de kans dat je, dat je daar te. Uh, de, de, een lezer of iemand anders. Uh, te dicht mee op zijn huid uh, gaat zitten. En uh, dat, is, uh, dat is een angst. Maar ik bedoel, ja, ik had wel het vertrouwen dat deze gedichten. Uh, heel. heel integer. Uh, en daarom heb ik ze ook durven publiceren... Ho uh -huh. hoewel het me vreselijk veel moeite gekost heeft. Ja. Heeft u angst voor valse pathos? Ja, ja, je zou een angst voor vals pathos... daar moet je zeker uh, rekening mee houden, ja. Maar, maar hoe komt het dat u daar die angst heeft? En waarom heeft u die angst? Nou, ja, <laughs> ja nou, omdat ik, denk ik, een... een Iemand ben die, die inderdaad een sentimentele kant heeft. En uh, dan moet je erop bedacht zijn, ja. Je moet jezelf dus niet al te zeer vertrouwen in, uh, in, je, in je gevoeligheid. Hè. Ik bedoel, uh, je ziet toch uh, dat vaak in kunst dat mensen... Uh, hun gevoeligheid zo verschrikkelijk vertrouwen en dan juist iets bakken, wat, wat eigenlijk om, ja, waar, je, waar je toch een beetje eng van wordt. Ik heb wel eens neiging om andere dingen te gaan doen dan uh, poëzie schrijven. Ik zou graag een kinderboek maken. En daar ben ik ook mee bezig. En ook eigenlijk wel kindertoneel. Maar of het zover komt en of ik daaruit kom, dat weet ik eigenlijk niet. Wat een beetje onbekend is aan u, is dat u naast uw dichterschap... ook liedjes hebt geschreven, chansons. Ja. Teksten gemaakt voor liedjes. Ja. ja. Dat is ook iets van de korte adem. Ja, ja. Ja het, ligt in, ja, het ligt in elkaars sfeer wel. Ja, ik, uh, ik heb altijd van het zingen gehouden. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Die, uh, die was, kon goed zingen. En wij zongen dus uh, veel samen onder de afwas. Prachtige liederen uit... Uh, Kun je nog zingen, zing dan mee. Uit Valerie's gedenkklank. Zij de tweede stem, ik de eerste. En, uh, ik weet u nog woordelijk... Merk toch hoe sterk zich in het werk nu al stelt... Ja, die talletijd. Probeer je te zingen? Zing het dan eens? Ja. Merk toch hoe sterk zich in het werk nu al stelt... Die tijd onze vrijheid heeft bestreden. Enzovoort. Ja, ja, ja. ja zulke dingen. Of in het Groene Dal, in het Stille Dal. Of, of, ja. zulke soort liederen. Die zongen wij. Ik heb ook... Zij heeft een piano voor me gekocht... En, ...pianoles gehad. Maar in de oorlog is dat allemaal een beetje... Uh, ...ja... ...op de achtergrond geraakt. Tijden waren er ook niet naar. En eigenlijk pas... ...ja, ik had al altijd belangstelling voor muziek... ...luisterde ook, ging naar concerten. En, en, maar in die opleiding... ...voor het... Uh, van de, ...voor het leraarschap kwam opeens de muziek weer met het volkslied en, uh, en uh, ja, de beroemde bundel van het Nederlands volkslied van Polman en Tiggers. En daar kreeg ik een geweldige lol in. En toen heb ik ook een gitaar gekocht en toen uh, later een harmonica en nog weer eens later een, uh, een sitter. En... Uh, ik maakte, ik maakte liedjes voor mezelf en die zijn ooit eens ontdekt door John Laddie. en toen doorgegeven aan Miel Coles. En die heeft daar een, hele, een, een plaat mee volgezongen en later ook nog eens weer uh, op mijn plaat. Het begon mijn oor te suizen, oh wat suizt het in mijn oor. Dus ik ging gauw naar de dokter en die gaf me er wat voor. Dagelijks slikte ik groene pillen en het suizen dat verdween, maar wel kreeg ik paarse bulten over heel mijn lichaam heen. En mijn opa die werd honderd, kwam nooit in de apotheek, daarom ben ik zo verwonderd. zit daarin. Dokter zei, bio de trio, glori, floridori, Nou, dat klon beslist, verantwoord, dokter weet het allemaal. En mijn bulden gingen over, maar opeens toen werd ik koud. En mijn haar dat ging weer groeien. Dokter is een knappe vent. Ja, ik reek zo weer krullen. Maar toen werd ik impotent. daar gaat het suizen in mijn oor En mijn opa die werd honderd Kwam nooit in mijn apotheek Daarom ben ik zo verwonderd Want ik kom er elke week En misschien word ik wel honderd Nou, dat lijkt me dan een kruis Stel je voor, nog zestig jaren Bij elk zoentje dat gezei Op 50-jarige leeftijd debuteerde het Leeflang met de bundel De Haanzen en andere gedichten. Door de literatuurcritici werd de dichter direct gezien als een belangwekkend auteur, een autobiografische dichter. Al eerder poogde Leeflang zijn talenten te etaleren, maar die pogingen strandden. Ik ben op 23-jarige leeftijd heb ik met een manuscript ooit een beetje aandacht uh, gekregen, omdat... Uh, dat werd bekroond met de Reina Prinsen. Nee, niet bekroond, juist niet. Ik werd eerst eervol vermeld voor de Reina voor prinsen Regeringsprijs. En daar zou dus een uitgave van komen. En de uitgever vond dat er nogal wat lucebert invloed in zat. En dat vond ik ook. Toen heb ik dat uh, manuscript teruggetrokken. En ja, toen gebeurde er in mijn leven zo ontzaglijk veel. En van alles en nog wat dat ik uh, ja, minder ben gaan denken aan publiceren van gedichten. Maar op een gegeven ogenblik komt dat dan toch weer boven, blijkbaar. Dus in de jaren zeventig uh, ja, ben ik weer begonnen. En uh, toen is het tot een uitgave gekomen. Maar dat zijn natuurlijk niet de gedichten die ik vroeger schreef. Nee. Heeft het ook te maken met dat je zelf als een soort kritische lezer... je gedichten nog eens overleest en denkt van nou... Het is niet mijn eigen stem, mijn eigen oh, toon, ja. mijn eigen stem. Ja, daar heeft het zeker mee te maken. Ja, ik heb ongelooflijk veel weggegooid waar ik toch geen vertrouwen in had. Ja. En nou, zelfs, die, zelfs dat debuut wat, wat de Kampertprijs uh, kreeg... daar had ik uh, ook zo mijn zorgen over... Ik weet dat een, een vriend van mij, die, uh, toen ik die bundel aan het samenstellen was... die zei, ik ga naar Polen en je kan meerijden. Ga je mee? En toen heb ik gezegd, nee, ik zou het dolgraag doen... maar als ik nu niet een keertje echt mijn best doe, dan hoeft het ook niet meer. Ik moet nu echt een paar maanden besteden... Aan, alleen maar aan het selecteren en het componeren van die bundel. En Ik ben, ben ook blij dat ik dat uh, gedaan heb, ja. Nee, ik ben een laat bloeier. dat is duidelijk. Uh -huh. Als het dan een bloeier is. <laughs> ja, hoe komt dat dan? Want je bent ik al, al achtste bezig met het maken. Van... Ja, maar dat weet je toch niet waarom mensen pas op latere leeftijd hun vorm vinden? Ik bedoel dat. Uh, en, en vaak, uh, dat hoop ik nou maar, op latere leeftijd ook steeds beter worden in dingen. En waarom anderen. Je hebt jeugdtalenten, je hebt mensen die, die meteen een eigen toon, een eigen vorm, een eigen visie hebben. Ja. Vindt u dat belangrijk? Nou, het, het, belangrijk is misschien niet het woord. Het lijkt me geweldig fijn als, als, je, als dat zo is. Als je... Maar vindt u een eigen toon belangrijk? Oh ja, dat vind ik wel, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja, want hoeveel van die... laten we zeggen, die... Poëzie die in, in, in het zoch van, van, van, 50, van de vijftigers is geproduceerd... is al lang weer verdwenen. Ik bedoel, daar, is, daar hoor je nooit meer over. Nee, nee een eigen toon is natuurlijk toch... Uh, ja. ja, dat is ook wat ik in, in andere schrijvers ook bewonder. Hun eigenheid, hun, uh, hun uh, authenticiteit. U staat ook bekend als een dichter die heel veel natuur in uw poëzie stopt. Er worden ontzettend veel namen van bloemen en van dieren genoemd. Natuur in zowel menselijke zin als in biologische zin. Wat is die functie van de natuur nog in de poëzie van u? Nou, het is niet zo makkelijk eigenlijk... Uh, te zeggen. Ik, ik, ik weet het niet. Ik ben in ieder geval een tijd lang erg graag... Uh, op pad geweest in de duinen of in polders uh, of langs riviertjes. Uh. Om de, ja, dat ik hou uh, van, uh, van de natuur. Al heb ik, geloof ik, laatst bij. Iemand gelezen dat in Nederland de, de natuur natuurlijk helemaal niet de natuur is. Het is de cultuur, want alles is in cultuur gebracht. Het is geen woeste natuur. Maar goed, je kunt in een polder toch nog... of aan, uh, aan een groot water toch nog wel, uh, nog wel wat beleven. Um, ik heb wel eens het gevoel gehad dat ik... Uh, ja... Me, sommige gevoelens, gedachten... ook wel projecteerde in de natuur. En dat er misschien... Je zou kunnen spreken van een, een, een emblematische een functie van die natuur in mijn poëzie. Dat, dat er dan wel een, een, iets uit de natuur wordt beschreven... maar dat het toch langs een omweg over jezelf gaat... of over een toestand in jezelf. En, ik denk dat ik... Uh, dat, dat ook dat aan het veranderen is. Ik denk niet dat ik zulke soort poëzie makkelijk meer zal schrijven. Ik denk niet dat dat uh, meer veel gaat voorkomen. Ik denk dat het veel stedelijker en veel meer uh, op menselijke situatie... misschien wel op de samenleving uh, betrekking zal gaan hebben... Als ik, uh, als ik weer aan de gang ga met poëzie. Mm -hmm. ja. U staat niet bekend als een natuurdichter. Toch heeft u veel natuur in uw poëzie geïnvesteerd de symboolwaarde van de natuur en het verdwijnen van die natuur. Bijvoorbeeld het woord eik. Dat staat als symbool voor stoer en krachtig. De eik verdwijnt uit het landschapsbeeld. Dat betekent ook dat er een verarming van symboolfunctie... en van een verarming van de taal komt. Hoe, hoe ziet u dat? Is dat een verschraling? Of zegt u van, nou, er komt daarvoor wel wat andere dingen voor in de plaats? Ik heb bij deze... Kwestie nog nooit van mijn leven stilgestaan, moet ik zeggen. Dus dat zouden... ik vind het niet uh, zo makkelijk om dat te beantwoorden. Ik ben in ieder geval niet een milieudichter. Iemand die, uh, die in zijn poëzie tegen, tegen de bedreigingen uh, van het milieu tekeer gaat. Dat zit totaal niet in mijn poëzie. Ik heb. Uh... Ja, weet je, ik... ik vind dat in de natuur nog altijd. Um, ik kan me zo goed voorstellen dat christelijke mensen vroeger in de natuur het uh, godsbewijs gevonden hebben. Um, die enorme gevarieerdheid van bladvormen, van insecten, van dieren, van uh, bomen die eigenlijk toch... In de natuur nog steeds te vinden is. Ook, ook al verdwijnen er dieren, en al verdwijnen er vogels en al verdwijnen er bepaalde planten. Dan blijft er nog altijd een ongelooflijke uitdrukkingskracht in de natuur uh, uh, verborgen zitten. Ik heb daar trouwens in, in laten zwemmen, staat daar vind ik een, zelf een heel uh, mooi gedicht over, waarin een tekenaar aan het woord is, die dit Natuur tekent en die, die gigantische vormenrijkdom van de natuur uh, onder woorden brengt. Ook zij heeft schetsboeken verdaan... aan luchten, vleugelzaden, netels, drang... zich dood te bloeien, nesten, stekels. Ik moet mij haasten een klein leven lang. Al wat door haar getekend is... de gors, de grote strandschelp, vlerken... ijsmuts van papaver, de gestipte, gearseerde werken... ik volg haar noordelijke fantasie. Het is vroegdag... Zij is al aan de gang. In rietkraag, oevers, veren, pak van klein gehouden bonte duikers. Modder, muizen, schors. Zij brengt tot waanzin of kopie als ik mij niet verweer. Mij gaat het goed als ik haar vrolijk ritme voelen mag. Haar dwarsheid in een perentak. Haar ernst in zwarte torreschilden. Varens. In de opslag van haar elze los en onberekenbaar gemak. De drie in strand is zo'n klein vogeltje dat. Uh, dat op het strand zo heen en weer rent. Hè? En, en uh, de zee achterna rent. En dan komt die zee weer op en dan rent hij weer terug. En uh, die laat dan zijn sporen achter. Hè? Terwijl die zee dat natuurlijk weer wegwist. En ja, dat, dat nietige. Nou, dat die drie teen strandloper misschien een soort dichter is... Dat, dat is niet helemaal uit te sluiten... De drieteen strandloper. De zee kan het niet helpen. In weeën komt haar drift. Voor haar opwelling wijkt hij. Haar bedenking beent hij na. Van zijn bestaan verschijnt het vluchtig spijkerschrift... in scheve aanloopregels. Bijna kwatrijnen. En door haar plomp verloren dweilen worden zij weggewist... Ieder spoor van zijn gedribbel moet verdwijnen... of hij zich in de drang om voort te leven... zonder nadruk had vergist. Maar Als ik dit gesprek nu even heel kort samenvang ja. kan worden... als zuiverheid, oprechtheid het niet in de hoek van de valse patos gedrukt willen worden, naar voren. In, ho in hoeverre is dat heel belangrijk voor u, integriteit? Nou, ik, ik waardeer het erg als mensen zichzelf zijn, zich niet aanstellen. Ja, ja dat kan ik erg waarderen. Ik weet, het moet eigenlijk gewoon zijn. Al die mensen die, uh, tja, die zich in allerlei bochten wringen om op te vallen... en zo, ja, daar ben ik niet zo vreselijk weg van, nee. Ja, integriteit is denk ik wel een. Maar niet de enige natuurlijk. Een warm hart is ook een heleboel. Hè? En, uh, een beetje tact. Uh, een beetje zelfbeheersing. Dat zijn ook allemaal dingen die niet, niet weg zijn in mensen. Nee. Nee. U hield zelfs een dagboek bij, schrijft u in een van uw gedichten. Ja, ja ik heb jaar altijd een dagboek bijgehouden. Gebij dat nog? Nou. Ik heb er ook wel eens weggegooid, maar er zijn, er zijn nog wel dagboeken over, jawel. En zijn ze publicabel? Nee, nee ze zijn niet, absoluut niet voor publicatie geschreven. Nee. nee, absoluut niet. Ze komen niet wellicht na uw dood in hun privé domein? Nee, de oh, nee ik, zal ze, ik zal ze zeker... Uh, uh, de, uh, alle papieren die ik heb, wil ik vernietigen. Ja? ja. Waarom? Ja, waarom? Ik, ik, heb, ik, ik heb er behoefte aan om, uh, om een greep te houden op uh, wat ik zelf wil publiceren. En ik heb er geen zin in dat anderen allerlei dingen, notities of, of dagboeken of zo, zullen gaan uh, publiceren. Nee, ik hoop dat allemaal vernietigd te hebben als ik uh, de pijp uit ga. Het leeflang dichter, leraar en minstreel in een aflevering van Een Leven Lang. Een bijdrage van de NOS, eerder uitgezonden in 1993. Samenstelling Leo Siepe, techniek, Herman Dommering. Presentatie Petra van Hulsen. Het leeflang werd geboren in 1929. Hij overleed op de datum van vandaag, 17 maart in 2008. Hij was 78 jaar. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over nachtvluchten van Max... die kunt u kwijt via nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl. Of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. U kunt eventueel ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Weest u zich er dan wel van bewust... dat ook andere luisteraars dat bericht kunnen lezen. U vindt onze programmering ook op teletekspagina 331... Het is eh, bijna anderhalf minuut voor vijf. Eh, we zijn er nog tot zeven uur. En straks in dat laatste uur... de derde aflevering van Radioreis streeksgewijs. En daarin is de gast Sjaak Bral. Ofwel Marcel van der Heijden. Hij is cabaretier, schrijver en presentator. En hij is afkomstig uit het Haagse, zo noem ik het dan maar even. Momenteel speelt hij try-outs van zijn voorstelling Hier en Nu... En vanavond stond hij met die one-man-show nog in theater De Winsinghof in Rode. En morgen, zondag de 18e dus, in IJsselstein in het uh, Volco Theater... Even kijken, en vanavond ook ergens, maar waar is dat? Dat ga ik zo meteen even opzoeken. Wat ik wel even kan melden, dat is voor u waarschijnlijk ook heel erg leuk... en dan komt u vanzelf ook die speellijst tegen. We hebben een prijsvraag en die staat op onze site. Eind 2000 verschijnt van Sjaak een autobiografische bundel. Hoe heet deze prachtige verzameling vertellingen over Den Haag? Op nachtvluchten.fm vindt u dus deze prijsvraag ergens links eventjes op de link klikken. Vul het antwoord in en laat ook even weten... op welk moment u in welk theater aanwezig zou willen zijn... mocht u een van die kaartjes winnen. Dus nachtvluchten.fm. Um, even kijken, we gaan zo meteen verder. En uh, tussen vijf en zes is in een aflevering van... Brieven aan mijn jongere ik te beluisteren, Jan Pronk. Heel graag tot zo.